Ik ben eigenlijk heel tevreden en uh, ik was zelfs ontroerd toen ik dat voor de eerste keer echt in mijn handen kreeg. Want ja, het is, ik heb er wel veel werk in gestoken en, zo, en het is echt een stukje ziel dat gewoon bloot aan, aan toch een groot publiek. Dus het was wel spannend, maar ja, ik sta er echt wel volledig achter. Dus, ja. Vooral nu, showcase, al die pers, had je nog meer stress dan anderen? Niet per se, Allee, het viel eigenlijk echt nog wel heel goed mee. En ik vond het vooral leuk, ik heb veel toffe reacties gekregen en ja, er waren mensen echt aan het dansen en, zo, en dat is ja. toch uiteindelijk de bedoeling, dat je mensen blij maakt met de muziek, dus ja, ik was toch wel heel tevreden. En je zit nog in het middelbaar. Wat doet dat met je? Oh ja, het is dus heel druk. Ik moet bijvoorbeeld na deze optreden nog leren voor mijn test van huiskunde. Maar het is, het, is, alle, het is wel heel leuk. Hoor. Het is echt een hobby. Ik heb zeker wel veel werk in, maar het is wel keit om te doen. Dus ik ben aan mensen heel dankbaar dat ik dat allemaal kan doen. Dus ja. En heeft het werken aan je album invloed gehad op je school? Of... Nee, uh, ja, eigenlijk wel. Um, maar het was uh, een averechts effect eigenlijk, want ik had uh, eigenlijk veel betere punten dan ervoor, omdat ik echt onder druk moest werken. En ik heb echt zo leren, ja, echt focussen en zo. Dus ik had, ik had nu voor het jaar op het einde 80% in plaats van, ja... 75 of zo, dus dat heeft uh, enkel geholpen. Dus, Je ja. favoriete liedje? World Untouched. En waarom juist dat liedje? Goh, omdat uh, het liedje is dat mij het meest op echt aangrijpt en zo. En dat is het liedje waar ik mij echt het meest in kan laten gaan en zo. En ja, dat het meest echt op mijn lijf is geschreven, dus ja. <laughs> en waar kunnen we u uh, de volgende keer zien optreden? Uh, de volgende keer zal uh, in uh, instoorses zijn. Ja, eentje in Wilrijk en eentje in... Ja, dat weet ik niet meer zo goed. Dan moet je eens kijken op mijn uh, site ww.mhbeel.de. Uh, en ik ga deze weekend ook optreden in uh, de Lotto Arena uh, als voorprogramma van Sama Samang. Dus... En waar kijk je het meest naar uit? Lotto Arena. <laughs> Omdat dat heel groot is, en ja, dat, is, dat is gewoon heel tof om je echt te laten gaan. Want het publiek doet dat mee en zo. Dus dat vind ik gewoon veel toffer. Ja. Liever iets <laughs> groots dan in team? Dank er vanaf, want als ik dan zo op iets groots speel, dan, um, ja, dan laat ik mij me meer gaan en doe ik meer tempo nummers en dan is echt zo dansen. Maar als het intiem is, dan kan ik echt wel echt heel, helemaal in mijn element zitten en opgesloten zijn en dan kan ik me echt zo... Dus echt, dat ik doe zal bij super graag maar ja, ik heb wel veel zo van die intieme dingen gedaan en kijk nu uit om echt eens iets groots te doen. Dus ja, het is iets variatie.